Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 11 uur. Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Tientallen Tweede Kamerleden en Oud-Kamerleden hebben vorig jaar niet op tijd doorgegeven... of ze, behalve hun salaris, nog andere inkomsten hadden... Volgens BNR hebben 50 mensen dat nog steeds niet ingevuld. En dat is wel belangrijk, zegt verslaggever Ewout Kivit... want politici die bijklussen krijgen minder salaris voor hun kamerwerk. Kamerleden die meer dan 14 van hun salaris bijverdienen... dat is zo'n 17.000 euro... die worden gekort op het geld dat ze krijgen voor hun werk als kamerlid. En die korting kan oplopen tot 35 En dat is een behoorlijk bedrag, 40.000 euro per jaar. En welke kamerleden hun administratie nog niet op orde hebben, dat weten we niet. Geef ons meer middelen om op te treden na WK-wedstrijden. Die oproep doet de politievakbond in De Telegraaf. Na de wedstrijden van Marokko werd de politie bestookt met zwaar vuurwerk. Nu is er eerst toestemming nodig van een burgemeester voor een waterkanon of draangas. Nu ze meer kans lopen om gewond te raken, moet daar iets tegenover staan, vinden agenten. Het Openbaar Ministerie heeft zijn handen vol aan de klimaatactivisten die vorige maand actie voerden tussen de privéjets op Schiphol. Er zijn toen 400 mensen opgepakt. Maar de meesten hadden geen ID-bewijs bij zich en willen niet vertellen wie ze zijn. Het OM moet nu met camerabeelden en vingerafdrukken uitpluizen wie het zijn. En de een doet vijf jaar over het halen van zijn rijbewijs en zakt tig keer. Een ander heeft op zijn achttiende al zes rijbewijzen in de pocket. Jurgen uit Exlo in Drenthe. Hij somt ze even voor je op. Bronnen, trekker, auto, vrachtauto, grote vrachtauto en bus. Nou, zijn instructeur is apen maar een heel pasje vol met alle bevoegdheden. Dat zag je in eerste instantie niet gebeuren. Toen heb ik nog tegen hem gezegd, ik zei Jurgen, dan ga je ze niet redden, want op ons pasje zit ook een Franse uh, categorie, hè, B1. Die kristen nooit in Nederland. Hij zei, maar ik mag me nog uh, mijn uh, stages lopen. Zeg. Dat gooi ik in Frankrijk down. Hij zegt, dat gooi ik in ripfies door ook op. Dus hij wil het pasje helemaal vol hebben. En dan ga je de klookring op. Zo zit het wel in mijn kooi. Ja. Je krijgt het weer nog, alleen in het noorden blijft het lang grijs. Verder breekt het op steeds meer plekken open en is het behoorlijk zonnig. Wel fris, het wordt maximaal 0 tot 2 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het gaat nu snel de goede kant op met de spits. Alleen op de A4 is het nog heel erg druk. Van Den Haag naar Amsterdam, tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep. Daar heb je nog bijna een half uur vertraging. En van Almere naar Gorkum op de A27 is het nog druk tussen Hilversum en Knopend Lunette. Daar is de vertraging nog 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw, sneeuw, warmte, warmte. warmte. kerst. kerst. Dit is Kerst met ZFM. Met men nu. De herhaling van Goedemorgen Zandvoort. I'm sitting here in the boring room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 And turn and turn and turn and turn and around. And all that I can see is just another lemon tree. Sing Da da da da dee da da da da da da da da da I'm sitting da da da da da da da da da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 Just another lemon tree Lemon tree. Ja, en... van de Fools Garden. En het heeft niks met kerstbomen te maken. Nee, nee helemaal niet. Nou, de kerstboom, als u kijkt naar Zfmlife.nl, dan ziet u dat de kerstboom uit is. Ja, hij is uit, uh, het probleem lag ook ja, bij de kerstboom. Ja, waarschijnlijk lag het bij de kerstboom. Ja, daar is, daar is uh, een soort van uh, wat uh, In het gebeurt. begin van het eerste uur <laughs> hadden we een grote stroomstoring. Ja. Uh, dat was grote paniek, maar uh, okay. we, ja, nee, we zijn er helemaal, ons helemaal doorheen geslagen. En we hebben nu uh, bij ons zitten, Mark Versteeg. Welkom, Mark. Verstegen, hè? Vier-eet. Nou ja, ik was er nog niet uitgesproken. Verstegen. vier e's Leuk dat je er bent, uh, want uh, jij bent uh, uh, verbonden aan toneelvereniging Willem, uh, Wim, uh, Wim, Wim Hildering. Wim Hildering. Ja, ja, ja ik raak ja. helemaal in de warm, man. Oh jee. En uh, jij hebt het stuk Oma's Wil geschreven. En jullie gaan het opvoeren volgende week, hè? volgend ja. weekend, 16 en 17 december. In de klok zijn er nog kaarten te krijgen? Of zeg je van, uh, Zover alles? ik weet zijn er inderdaad nog een aantal kaarten oh, okay, te nou, krijgen. Dat is zeggen. via de website te bestellen: door Dat ga snel doen. Dan kun je meteen donateur worden. Dus dat ook meteen, meteen maar even zeggen. Ja, dan krijg je een Dan je Ja, dat is mooi. Ik ben het ook een lange tijd geweest en ik weet niet waarom het gestopt is, maar goed. Uh, uh, misschien kom ik terug. Is het, het zal niet je, te duur geweest? Eigenlijk. Nou ja, dat was het eigenlijk wel. Nou, Mark is regisseur en. De, uh, regisseur van het stuk en ja. dus schrijver van het stuk. Laten ja. we bij het, het schrijven beginnen... want het is jou, niet jouw eerste stuk hè, wat je geschreven hebt. Nee, ik heb uh, nu even kijken... er zijn drie stukken uitgevoerd... Uh -huh. die jij geschreven die, hebt. Die ik geschreven ja. heb. En, ja, dit wordt dan de vierde... en dit is uh, ja, een beetje uit nood geboren. Hoezo? Vanwege uh, ja, de corona. Hè. De coronatijd. Ik kreeg de opdracht om een toneelstuk te, te schrijven... of te hou, een toneelstuk te zoeken... Waar maximaal vier spelers op het, mm -hmm. op het podium stonden. En avondvullend en leuk. En die waren er niet. Nou, dat is echt heel erg moeilijk voor amateur toneel. Ja, Kijk, er zijn ja. een heleboel leuke stukken. En, uh, maar echt voor amateur toneel, dat is gewoon te, ho te hoog gegrepen. Ja. Is het een soort van bank voor. voor uh... Ja, je hebt een, uh, uh, een site van toneel, de toneelcentrale. En dan kan je zoeken op uh, hoeveel spelers, hoeveel vrouwen, hoeveel mannen en noem maar op. Uh. Ja, ja, ja, En dan, kom je, dan krijg je een hele berg uh, te zien maar, voorstellen. Maar dit ja? stuk, uh, ik heb gelezen, tien acteurs, klopt dat? Juist, ja. Ja, <laughs> dat, is meer dat, dan vier. dat zijn er nou? Nou, ik heb het uh, zo geschreven dat er uh, vier tegelijk op het podium staan. Oh. En ook achter het podium dan uh -huh. uh, uh, weg zijn. Uh -huh. dus, uh, er zijn uh, wat changementjes... En het is uh, ja, helemaal mooi, netjes weggeschreven, gedwongen. Ja, dat is knap. Vind ik zelf. Nou ja. hoe, hoe, maar hoe schrijf je nou een stuk? Want uh, ja, ik, ik schrijf het zelf ook wel eens een stuk hier. Maar een, een toneelstuk schrijven is toch een heel andere koek waar mij. Ja, je moet een hoop verbeelding hebben. En dat heb ja? je wel. Oh, dat heb je wel. Ja. Daar begint het eigenlijk mee. Ja, je moet een, een beetje een idee hebben en dat een beetje laten broeien. Uh, Op een gegeven moment kom je tot een, een, een bepaalde een lijn. Er zijn natuurlijk altijd. Uh, bepaalde randvoorwaarden waar jij moet voldoen, zoals in dit geval vier spelers per keer maximaal uh. op het toneel. Yeah. Uh, nou, en dan ga je daarmee stoeien en stoeien en uh, iedere keer met dingetjes voorleggen aan of aan je medespelers uh. of aan uh, Anina, mevrouw. Ja. En uh, ja, die ja, zegt, ja, ja, ja dat zou ik wel, dat zou ik niet. Uh, hey, uh, en oma, Oma's Wilders is een trage en die gaat over het, uh, het ouder worden. Uh, ja, ik mag, ik, dat is me wel op het hart gedrukt. Ik mag niet te veel weggeven. Maar een beetje vertel, wel. toch? <laughs> uh, nou kijk, als je ouder wordt... dan zitten bepaalde uh, ja, na of nadelen. Wij weten er alles van, hoor. Ook ja. wel. Ja, je zit hier met twee uh, bejaarden aan tafel. <coughs> nou, ik kwam erachter dat ik toch ook al 60 ben. Oh, no. ja. nou, drie, ja. dan zitten we met drie bejaarden. <laughs> Wat? <laughs> Sorry. <laughs> Nee, uh, het is, het is een, uh, ja, een vogelvlucht een beetje door, de, door, het, door het ouder worden. En uh, dingen waar je bang voor bent. Uh, uh, die er ook dingen die gebeuren. Het, zijn, het is allemaal wel ge, ge, uh, een beetje ontstaan uit, uit, uit dingen die ik meegemaakt heb. En waarvan uh, ik van gehoord heb. Er zit ook zo'n elementen in, elementen in mekaar er zit sowieso in, uh, ja er zit, ja. zit ook ja soms is het niet te verklappen he. we gaan niet verklappen maar ja uh. hey, uh, ik moet het helemaal in de, de krocht ja. van, uh, <laughs> ja. van mijn hoofd weer laten afspelen ja. maar dan moet het ook nog grappig zijn of niet ja uh, is dat is wel wel de, bedoeling? de bedoeling ja, ja. en uh, ik als ik zo naar de repetitieperiode kijk, die heeft drie jaar geduurd. Ja, dat meen je dat? Twee jaar. Ja, dat door die corona stil. natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. We hebben dat, geloof ik, vier keer op de agenda gehad En iedere keer: Echt maar, ja. corona, corona. Ja. En. Toch iedere keer weer uh, gaan uh, de repetities oppakken. En ik moet zeggen, eigenlijk tijdens iedere repetitie hebben we verschrikkelijk gelachen. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Ja. Kijk, repeteren, uh, toneelspelen vind ik, uh, repetities, dat is uh, uh, het feestje. Ja. En de uitvoering is eigenlijk de kerst op de taart. Ja, ja, ja, ja inderdaad. Het, uh, Je speelt niet zelf mee, hè? In dit stuk niet, nee. Ik heb nee. in het verleden wel vaker meegespeeld. Maar uh, ik vind überhaupt... als je gaat regisseren... dan moet je niet mee gaan spelen. Want dan uh, je mist uh, het overzicht. En ik geloof ook niet dat het... Uh, uh, ja, eerlijk... ik weet niet hoeveel, of je dat eerlijk moet noemen. Maar ik, ik vind het nou dan. Maar wat vind je leuker? Regisseren of uh, acteren? Het heeft allebei hele leuke dingen. Uh, spelen dan... Uh, ja, je hebt natuurlijk de directe klik met het publiek en, uh, en met je medespelers en regisseren. Ja, dan zie je toch, uh, als je in de zaal zit... zie je op een gegeven moment dat jouw verbeelding... die zie je opeens een uit. Ja, ja, dat, hoor, is, ik dat ben, lijkt ja, wel wel ja. mooi. Ja. De eerste ja. keer dat me dat gebeurde was... met uh, uh, Sinterklaas-toneel van de leraren. Huh. En dat zag ik op een gegeven moment zo gebeuren. Ik denk, krijgen we hey, nou, ja, dit, ken, dit ken ik. <laughs> ja, maar dat, uh, echt hoe je dat in je verbeelding ja. uh, dacht... en dat het ook zo... Uh, of uh, af en toe leuker uh, uh, naar voren gebracht. En dan, dan, dat is geweldig. Dan springen de tranen in je ogen? Of, uh... Nou, dan denk je af en toe ja, wel best vanuit. Wel ja, ja. Ja. Hey, ja. Hoe, hoe lang ben jij verbonden aan uh, Wim Hildering? Want ik zag je in 2016 al een keer een stuk geregisseerd. Dat was de eerste ja, keer volgens mij. Dat was de uh, eerste keer regisseren, ja. <coughs> dat was uh, Oma Gijs. Uh -huh. uh, de mensen kennen niet meer lach, eten dat trouwens. Uh -huh. Uh, ik, volgens mij ben ik in 2010, nee eerder, 2006 of zoiets ben ik uh, begonnen. Toen al, ja, ja. ja. Hoe lang, ja. lang bestaat Wim in al? Nou, heel lang. Ja, ja dat dan weet ik. dat we richting de 75 ja. gaan. Oh, ja, is, uh, ja mijn is. vader is er ook bij betrokken geweest. Ja, ja, nog in het de, verleden. Het geheimen, en die heeft ook ja. geregisseerd, maar die heeft ook geacteerd. Leuk. Het dus is hoor. een beetje uh, hetzelfde wat jij. Nou, je, als de... dat mijn voorbeeld is, dan, ja? Uh, ja? Uh, daar ben ik, ik trots hoor. <laughs> hij schreef alleen niet. Niet? Nee, hij heeft niet geschreven. Nee. nee. Maar ja. jij bent van plan nog meer stukken te gaan schrijven? Ik heb sowieso nog één stuk liggen. Dat is uh, eigenlijk af. Uh -huh. Dat is ook een heel leuk stuk. Alleen ja, dat zijn meerdere mensen die uh, tegelijkertijd op het podium staan. Ja, ja, ja. En er zit ook nog wat in mijn hoofd. Wat er... Uh -huh. uh, ik zeg maar, de, de, de rode lijn, uh, ja. uh, het begin, het eind heb ik. Alleen, ja, dat moet je het gaan invullen. Ja, hè? Ja, ja. ja, want normaal gesproken doen jullie twee stukken per jaar, hè? Ja, dat, dat klopt, doen we he? nu ook. Ja, oké, okay, maar door die periode, de coronaperiode, is het allemaal niet uh, gelukt natuurlijk. Maar... We hebben, ik geloof, afgelopen voorjaar is ja. er een stuk geweest. Ja, heel, hè, ja. ja. En dat is eigenlijk het eerste stuk weer sinds, sinds het hele corona gedoe ja, ja, ja. ja. Nee, en en uh, nou ja, hij vroeg het al, de, de spelen is ook leuk natuurlijk. Ja, he, dat, absoluut. Dat, uh, ja. ja, dat geloof ik graag, ja. Dat kan ik eigenlijk iedereen aanraden. Ja. Het is, het is heel, ook heel goed voor je voor zelfvertrouwen. Mm -hmm. het, uh, ja, het geeft gewoon heel veel lol. Ja, ja. ja jullie zijn een levendige vereniging. Hè? We hebben het ja. uh, vorig jaar al over gehad met uh, toen die vrijwilligersprijs die ja. het bestuur uh, in de wacht sleepte. En toen hebben we het hier ook al gehad over de winmeldering, dat het een... Een levendige uh, Absolute, zeg maar, ja. Vereniging is die uh, een bloeiende vereniging, eigenlijk. Hè? Ja, ja. We absoluut. kan niet iedereen vereniging in Stamford zeggen, maar dit is wel een bloeiende vereniging. Ja, toch? zeker. En al heel lang. Ja, ja het is ja. natuurlijk ook. Uh, je, je doet iets. Uh, uh, je kan helemaal uit je comfortzone stappen. Ja. Uh, dat doen ze ook absoluut in het komende stuk. Uh. Uh, uh, uh, en ja, je, je kan je, je, je ei echt kwijt. Ja, ja. ja en zo'n stuk wordt maar twee keer opgevoerd. Ja, dat is het eigenlijk heel, heel, heel kort. Ja. Dat als, je het, uh, als je dat vergelijkt met het, het Soldaat van Oranje. Ja. <laughs> <laughs> nou ja kijk, we hebben nog een toekomst. Ja, <laughs> ja dat, is waar, dat is waar. Maar als er nou een stuk gespeeld wordt, waar sta jij dan? Sta je achter in de zaal uh, te kijken? Of uh, achter de coulissen? Of? Uh, de afgelopen stukken die ik gedaan had, uh, zat ik in de zaal. Achter in de zaal. Of oh, ik was ik het filmen. Uh -huh. en, dit stuk misschien dat ik eventjes tussendoor achter het toneel ben om iets toch uh, op te zetten Want, uh, we hebben doordat je met zo weinig mensen op het, uh, gelijk op het toneel mag staan een aantal arrangementen ja. en dat is uh, eentje daarvan die is best wel ingewikkeld dus uh, misschien dat ik er dan eventjes achter. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar Wat heb je het wel eens helemaal uh, mis zien gaan? Dat je denkt van, uh, hoe kunnen ze dat nou doen? Uh, of ze zijn een tekst kwijt? Of... Nou, je tekst kwijt, dat, dat gebeurt zo Ja, paar. maar jullie hebben souffleur ook, neem ik aan. Hè, die, We hebben uh, een souffleuze, nou, souffleuze. Ja, ja. Maar überhaupt, kijk je tegen. <coughs> je medespelers, die, ja. die helpen je ook weer... Er, er overheen. En, ja, uh, en uh, misschien een hintje geven van, ja. hé, uh, hey, wat zie ik ja. daar nou? Oh, dan denk je, shit jij. Ja, ik moest, ja, oh ja. <laughs> ik moest <laughs> nog iets over die bloemen zeggen. Ja, ja, ja, ja. Ja. Dus, uh, nou ja, goed, maar dit stuk zit er goed in. Na drie ja. jaar uh, repeteren. Je mag toch wel hopen. <laughs> ja, dat lijkt mij ook, ja. Dus uh, we gaan een uh, hele leuke avond tegemoet, neem ik aan. Ja, ik, ik, uh, ik ben er helemaal klaar voor. Ja, ja. ja nou, Ga ja, ervan ja. genieten? Ik ga er zeker van ja. genieten. Kun je, nou, ja. kun je nou beter de tweede keer komen dan de eerste keer? Want de tweede keer zit het er beter in. Of, nou weet kijk, het niet. We hebben, uh, komende maandag hebben we de pre-generalen. Uh -huh. We hebben donderdag de generalen. Oh, dan heb je al twee keer gespeeld. De, ja. ja, en op het podium met attributen uh -huh. en de hele bende erbij. En dan vrijdag is de première. Uh. Nou kijk, de première dat, dat leeft ja. natuurlijk helemaal op. Ja, ja, dat is leuk. En de, vrij, of de zaterdag, ja dan... Dan zit er ook in, maar dan heb je niet meer de première. Ja, nee, dat is waar. Dat dus is, het ja. hangt er vanaf. Ja. Waar, waar hou je ja. van? Ja. Zondag dan uh, zak je in de stoel. En dan, zondag uh, staat dus er een groot glas witte wijn met ijs. <laughs> ja. En die ga je zo lekker hoor. opslurpen. Ja. Ja. Ja, ja. Nou ja, ik wens jullie uh, komende uh, weekend. Dus komend weekend, hè? Ja. Ja. wens Ik jullie heel veel succes. Dank en, je wel. Uh, nou, ja, jij met je volgende stukken. En uh, volgende stukken die je ook gaat regisseren wellicht. Je weet het niet, maar je blijft wel verbonden voorlopig aan... Uh, Jawel. Weer ja, natuurlijk. Ja, ja uiteraard. Nee, dat is een stomme vraag natuurlijk. Een retorische <lacht> vraag, dat moet ik maar zeggen. Nee, hartelijk bedankt Mark uh, ja, voor je komst. Gedaan. En uh, nou ja, we gaan wel weer een stukje muziek draaien dan. He, vind ja, je ja niet? gezellig. Ja, lijkt mij ook. En ik denk dat het uh, impossible is van uh, Nothing But... Uh, ja, dat dacht ik ook, hè. Nothing but Seafor. Ja, ik kan mijn eigen handschrift niet lezen. Ja, het klinkt goed hoor. Ja, klinkt ja. goed. Mag, mag, mag, ja. mag goed gerekend worden. <tie> ik, ik, ik Zit zet hem op. Hartelijk bedankt. Took een brek, let it go. Field the moment, settle so. I couldn't wait to tell you why. I'm standing here with this awkward smile. And that speaks. sudden joke, a tender kiss. I know I'm gonna die of this, and that's because I could. Nummer zegt, Impossible uh, hoor ik uh, hiervan. Uitgezocht door Jelmer Koper, uh, die ja. zit toevallig nu in de studio. Ja, prachtig nummer, ja. Inderdaad. een heel mooi nummer, een heel mooi nummer. Jelmer uh, zit hier nu om uh, te gaan praten met uh, Kevin Stefan van uh, het CDA. Welkom. Goedemorgen, uh, Nou, uh, we kennen Jelmer ook als uh, politiek verslaggever van de Zoverse Krant, dus uh, hij gaat uh, in gesprek met, uh, met Kevin over uh, een kernteam van de ambtelijke organisatie die in Zandvoort zo zou moeten komen. Ja. En dat is een, een wens van het college, hè? Ja, klopt, inderdaad. Ja, uh, de ambtelijke samenwerking tussen Haarlem en Zandvoort is ja, natuurlijk al langer een uh, terugkerend thema in de politiek. En uh, ja, uit de bestuursvraagmeting onder andere van vorig jaar bleek dat de slagkracht uh, in positieve zin is verbeterd. Maar uit een evaluatie bleek dat de dienstverlening, vooral richting bewoners, uh, nog wel een terugkerend kritiekpunt is... En afgelopen dinsdag behandelden jullie in de commissie een informatiebrief van het college over wat de inzet wordt voor de komende tijd. Uh, in een onderzoek samen met Haarlem om uh, die samenwerking zeg maar te uh, verbeteren. Uh, nou, Hans heeft je net al een beetje aangekondigd. Kevin Stefan, coalitiepartij, CDA, welkom. Goedemorgen, dankjewel Jammer. En uh, jij schrijft vandaag aan, uh, um, nou ja. Voor we naar de invulling van zo'n kernteam gaan, moet ik denk ik eerst even een onduidelijkheid uit de wereld helpen over die raadsinformatiebrief. Want uh -huh. um, nou, die werd dinsdag behandeld in het bijzijn van de portefeuillehouder Gert-Jan Bluis. Uh, in de vergadering lag de hele tijd de nadruk op een kernteam. Uh, maar als je de raadsinformatiebrief nog eens een keer goed uh, naleest, uh, lees ik ook de volgende zin. Uh, en dan gaat het om de bestuurlijke wens. Het gaat daarbij ook om merkbare en of meetbare effecten... voor het bestuur van Zandvoort. Onderdeel van de bestuurlijke wens is ook de huisvesting... van de ambtelijke organisatie en het bestuur ja. in Zandvoort. Ja, Mensen zouden dit kunnen lezen als de hele ambtenarij komt weer terug. Lees je dat ook zo? Nou, Dat is een goede vraag. Ik ben blij dat, uh, dat dit ook uh, uh, even de aandacht krijgt. Want uh, zo zie je dat inderdaad... Uh, de letter soms uh, voor verschillende uitleg vatbaar is kijk vooropgesteld moet zijn dat er um, in het coalitieakkoord iets duidelijk is afgesproken over uh, waar de coalitie uh, aan wil werken en het, is, het uitgangspunt is dat we van de ambtelijke fusie zoals die nu is vormgegeven mm -hmm. uh, een succes willen maken dat hebben we met elkaar af uh, uh, uitgesproken die wens, yeah. precies maar uh, uh, alle partijen, ook, ook wij, hebben wel uh, inderdaad uh, uh, gezien dat er wel nog wat moet verbeteren. En, en een van de dingen die we hebben gezien uh, je, je noemt terecht de, de, de slagkracht is, is verbeterd uh, door ja. professionele samenwerking. Maar uh, wat we wel merken is dat bijvoorbeeld Samfordse ondernemers en inwoners uh, minder, ja, die, de, de, de toegankelijkheid van, van, uh, van de dienstverlening is wat minder geworden. Uh, je, je kon, vroeger kon je nog wel eens de ambtenaar bellen en dat is minder geworden. Nou, uh, uh, ja. dat heeft te maken met een grote apparaat. Uh, wat meer formele lijnen. En dat werkt gewoon anders dan in de apparaat. Maar even, even terug, wat, nog even kort terug ja. naar wat in die raadsbrief ja. staat. Ja. Dat zal denk ik ook wel bij jou dan, zeker bij het CDA-vraagtekens oproepen. Nou ja, uh, hoe ik het lees... Ik lees het als een invulling van wat we hebben afgesproken. Namelijk, uh, uh, een van de oplossingen die we hebben bedacht... om voort om, om, om weer een stukje dichterbij te brengen... is dus om te kijken naar waar dat op onderdelen nut, nut heeft... Uh, inderdaad weer te kijken zo, uh, uh, dat de ambtenaren in het werken. En in feite gebeurt dat ook al. Hè? Ik bedoel, voor onderdeel toerisme mm -hmm. is de ambtenaren ja, dat nooit weg geweest. Die, die, die zitten hier. Maar waar het uh, stukje vooral op ziet in de raadsinformatiebrief is eigenlijk, kijk, zoals je misschien weet... we zijn bezig met, een, met, met wat ontwikkelingen, onder andere ook van het raadhuis. En als we gaan nadenken over... Uh, een verhuizing misschien, hè? Van, van, van, van, van, van een deel. van een ja. deel. Ja. Nee, ja, ik bedoel, een verhuizing. Van, want als het raadhuis dadelijk uh, heel ontwikkeld zou worden... tot woningbouwen, dus een stukje van het nieuwe raadhuis... het oude raadhuis blijft natuurlijk zoals het is. Maar dan moeten we ook nadenken over uh, waar we dan... de ambtenaren die hier nog wel uh, uh, zitten, ook, ook, ook, ook, ook, ook af en ja. toe... maar ook de, bijvoorbeeld de ambtenaren die, die hier vastzitten... waar we, waar we die huisvesten. Dus, eigenlijk dus, als je... dus zie je dat dan misschien niet liever iets specifieker geformuleerd... Ja, in zo'n brief? Nou, laat ik het zo zeggen. Eigenlijk hadden wij daar... Er uh, daar was, daar was bij ons geen discussie over, uh, over, over hoe we dat... Wij lazen, het, wij lazen het allemaal hetzelfde. Maar het is wel grappig om te lezen... dan dat uh, dat, uh, eh, dat, dat, dat, dat iemand van buiten misschien dat anders interpreteert. Maar uh, gegeven het feit dat het dus anders geïnterpreteerd ge ge ja. kan worden... is het goed om dat nog even nader te duiden. Ja. Ja, goed, dan even naar, de, naar het kernteam. Dat is toch wel... Jij ja, noemt het net eigenlijk wel... Gewoon best wel een bijzonder compromis binnen de coalitie. Zeker als je kijkt naar wat de geschiedenis is van sommige partijen... ten aanzien van deze... of het standpunt ten aanzien van deze ambtelijke samenwerking. Ja. Uh, is het dus echt een compromis? Of kwam één iemand met het idee... om dan maar zo'n kernteam uh, uh, te gaan doen? Um, een, een kernteam trouwens ja. even... overigens is dus een groep mensen... die zich met Zandvoorts... groep mensen, groep ambtenaren... die zich met Zandvoortse zaken gaat bezighouden. Ja, dat, uh, precies. Het ja. precies. idee daarvan is eigenlijk... Uh, dat, dat, dat er op, op onderdelen waar het nut heeft wat, wat, uh, uh, ja, wat, wat meer, meer focus door een vast aantal mensen wordt gelegd. Hè? Dus, dus dat, het, dat, een, dat eigenlijk een dossier een, een verantwoordelijke krijgt... die zich er meer verantwoordelijk voor voelt. Ja. Kun je je voorstellen dat het bijvoorbeeld voor sommige projecten uh, geldt... Of, of, of andere onderwerpen. Een careteam, ja, dat is, het is niet zozeer een compromis. Eigenlijk moet, moet ik wel zeggen dat we daar... Eh, om de tegenstellingen tussen. Uh, um, in, in, ja, er was wel wat in, in campagne, natuurlijk, wel verschillende geluiden over uh, welke kant het zou moeten gaan. Hè? Ja. De een zei: uh, terug naar de sommige ambtenaren hier. Nou, best een groot deel van Precies. de partijen. Ja. Alleen, uh, uh, dit is toch, mag ik wel zeggen, uh, uh, uh, hier konden we elkaar denk ik redelijk goed in vinden met z'n allen. Want uh, dit beantwoordt eigenlijk, kijk, ook, ook wij als, als voorstander van de ambtelijke fusie hadden natuurlijk zorgen over de dienstverlening, en de kwaliteit ervan. Ja, dat staat ook in jullie verkiezingsprogramma. Ja, ja. En, en eigenlijk wordt, wordt met het kernteam idee, uh, wij, noemden het, wij noemden het overigens dedicated teams, maar, maar kernteam is dan uh, ja, het begrip wat het nu is geworden. Dat, dat, dat, vult, dat vult, vult volgens mij uh, de wensen van alle uh, coalitiepartijen. Oké. Okay. Ja. Ja, ja. En uh, nou ja, het werd dan dinsdag besproken. Het was gewoon een brief, niet echt dat jullie er een besluit over konden nee. nemen. Dus het komt uh, over anderhalve week in de raadsvergadering ook niet uh, terug. Nee. Maar toch een kritiekpunt, uh, ook bijvoorbeeld van D66, die dat naar voren bracht: is, ja, brengt zo'n apart team, de, zit dat de efficiëntie niet in de weg? Juist een reden waardoor natuurlijk een samenwerking is aangegaan. En uh, hoe zit het dan eigenlijk met de kosten? Um, is, is dat zo? Kan het, kan het het oorspronkelijke idee in de weg zitten? Of denk je dat het vooral. Ja, jullie denken ja. natuurlijk dat het positieve ja. kant heeft. Ja, maar precies, ja. Snap je nee, die ja. kritiek? Uh, ik, ik kan de, die kritiek niet helemaal volgen. Want nogmaals, het gaat er niet om dat we uh, iets anders doen. Het gaat, uh, althans, iets heel anders doen. Uh, we hebben al uh, ruimte voor, voor uh, ambtenaren in Zandvoort om te werken. Alleen als we. Ja. Als we het gaat van. Dat zit voornamelijk op de herontwikkeling. En daar moeten we kijken dat we ook. Als wij met het raadhuis gaan verhuizen, zeg maar... als dat een scenario wordt... dan moeten we toch nadenken over huisvesting van ambtenaren. Nou. Wel of geen fusie. En daar zit het mee op. Dus ik kan de kritiek in die zin niet volgen. Want hoe dan ook moeten we voor huisvesting zorgen. Dus financieel zie ik daar ook nog geen risico's. Want er verandert niet heel veel. Je kan je natuurlijk wel redelijk voorstel. Kijk, nu is er dan het team... op uh, toerisme economie dat ja. ook hier... plaatsvindt, Klopt. maar dan gaat het wel... daadwerkelijk om meer... Ja. meer beleidsterreinen. Ja. Dat je denkt van nou... als de ene helft hier zit en de andere helft daar... niet dat het letterlijk half-half ja. is. Dat, dat bedoel ik niet te zeggen. Ja. Dan kan je natuurlijk denken van... Ja, ja. ja want ja. hij noemde inderdaad ook... de, de, de zorgen om, om efficiency. Ik denk ja. dat het juist... als we één ding hebben gezien, is dat het juist goed zou zijn... dat er op, op, op bepaalde dossiers... Uh, wat meer uh, uh, ja, gericht gewerkt wordt. Dus, dus juist dat kernteam, een dedicated team. Dus wij denken dat het juist de uh, efficiëntie gaat bevorderen. Wat je nu ziet, is dat er uh, een vraag wordt uitgezet binnen de ambtelijke organisatie. dat het over, over, over tien verschillende schrijven loopt. Ja. en dat dat, dat, dat dat eigenlijk nu niet efficiënt loopt. Dus we verwachten uh -huh. juist die eff efficiëntieslag te maken hiermee. En uh, ja, ook. ook... ...wordt besloten om geen evaluatie uit te voeren... ...maar dus samen met, uh, met haar ...of geen nieuwe evaluatie ja. uit te voeren... Ja. ...want die zijn er natuurlijk wel geweest... Ja. ...maar samen met Haarlem aan een toekomstgericht onderzoek uh, te werken. Uh, wat betekent voor het CDA zo'n toekomstgericht onderzoek? Ja, ik denk... Um, ...ik denk dat het belangrijk is inderdaad... ...om, om, om niet uh, de evaluatie nog eens over te, te doen... ...ik denk dat het belangrijk is dat we de richting, dat we de richting hebben uitgezet... Uh, ...dat we... Uh, dat, dat we nou, de richting is uh, dat wij proberen uh, dit een succes te maken... en zo snel mogelijk tot een efficiënte dienstverlening te komen. Ja. Uh, een goede dienstverlening waarin iedereen geholpen wordt. En, uh, ja, en uh, is snel. Hebben jullie daar eigenlijk ook voorbeelden van? Dat... dat, dat dat zo'n kernteam de dienstverlening kan verbeteren? Of moet dat nog helemaal onderzocht worden? Dat kan natuurlijk ook. Nou, kijk, wat je, wat je kan voorstellen is bijvoorbeeld... als het gaat om vergunningverlening uh, ging dat in het verleden wat, wat, wat sneller. Omdat, omdat daar uh, wat sneller geschakeld kon worden. Ik, mm -hmm. ik, ik verwacht daar bijvoorbeeld op dat onderwerp... Uh, dat dat uh, bijvoorbeeld wordt opgepakt en verzameld ja. wordt. Uh, dus als je gaat over, over de toekomst, waar verwacht je dan veranderingen? Dan bijvoorbeeld in, in, in vergunningverlening. Ja. Of, uh... Nou ja, een heel praktisch voorbeeld. Nou ja, vergunningverlening, dat, is dan een, uh, uh, indaard, dat zou dat inderdaad uh, dan uh, uit de weg kunnen helpen. Die vertraging. Maar gewoon een heel praktisch voorbeeld eh? van mensen die bellen naar de gemeente. Dat gaat also natuurlijk doel, ja. nu ja. ook ja. via een ander nummer. Dat is natuurlijk ook een onderdeel ja. van, van die dienstverlening, ja. zeg maar. Ja. Op een hele praktische manier. Ja. Um, ja. Dat, dat, daar, nou daar zie ik hem niet zozeer in zitten. Dat daar, is natuurlijk wel ja. waar de mensen het misschien het eerst merken. Dat klopt. Ja. Dat klopt. Uh, tegelijkertijd was dat ook zoiets. Uh, ik denk dat die ontwikkeling, uh, ook als we de, de, de uh, als we geen ambtelijke visie zouden hebben gehad, dat, uh, dat je die ontwikkeling ook, o, o, ook zou hebben gezien. Omdat ja. Ja, de overheid wordt gewoon. Ja, dat, dat, dat is een landelijke trend. Dat, dat, dat, dat, wordt, dat, dat, dat ja. staat gewoon steeds verder van, van de. Uh, maar goed, uh, ik denk dat. Uh, Nee, ik denk dat dat geen... Uh, um... Nee, maar het wordt ook samen met Haarlem onderzocht. Hè? Of, of dit, want dit is het inzet van het Zandvoortse college. Ja, ja. En dat is eigenlijk alleen nog maar het begin, toch? Dat is het. Ja, ja. precies. Nou ja, daar... Er staat nog niks vast en Haarlem moet er ook nog op reageren. Ja, sterker nog. Dat, dat is ook in de, in de commissie gezegd. Ja. Uh, enkele partijen zeiden ook van... Uh, laat Haarlem ook maar met een voorstel hierover komen. Hè? Ja. Ik zelf denk ik dat het goed is om ook zelf aan de bal te blijven... en daar ook uh, uh, uh, zelf ook... Uh, uh, oplossing te bedenken. In, in het verleden heeft Haarlem dan natuurlijk wel gezegd... nou, maar dan moet je wel betalen. Ja, klopt. Alle, is, uh, daar, is daar over nagedacht? Nou ja... Uh, of dat moet dat allemaal is, nog komen? Dat is inderdaad eigenlijk wel de technische uitwerking. Ik denk dat het belangrijk is uh, om, om eerst eens te kijken uh, uh, wat we willen. Uh, uh, of we overeen zijn dat bepaalde wegen uh, uh, tot, tot de verbetering leiden die we, die we hopen. En, en, en, en, en mogen en, daar dan ook kosten aan verbonden zijn als het aan het CDA ligt? Nou ja, als dat... Als kijk... Uh, uh, we hebben het er niet op vast. Maar kijk, het, het, het, het belangrijkste is denk ik... de kwaliteit van de dienstverlening. En uh, uh, uh, dat, dat, dat mag, dat wat, daar kosten. Alles, ja, dat mag okay. wat kosten. Dat mag kosten. Alleen niet ten koste van, hè, van... alles moeten er wel scherp op zijn. Dat we inderdaad uh, de, de, de lasten eerlijk verdelen. Ja, en ja, dan nog even een zijstapje terug... naar die bestuursvraagmeting. Uh, vorig jaar inderdaad uitgevoerd. Uh, daar bleek ook dat die realisatiekracht van Zandvoort... soms wat stroef verliep door de cultuur... Uh, die in de raad... Was destijds, nou, we weten het allemaal, hè, drie ja. coalities in een raadsperiode is niet het mooiste nee. affiche, zeg maar. Nee, nee, um, uh, en een van de redenen waarom ook samen is gaan werken met Harlem, om die realisatiekracht te verbeteren. Maar hoe zit het nu eigenlijk met die cultuur? Ja, het is natuurlijk ja. zes maanden nieuwe raad, ja. maar zie je daar al nou, wat uh, we zien stappen is, in? Nou, zeker. Ik denk, ik denk dat ik, denk, ik hoop dat iedereen dat ook, ook, ook kan zien. Um. We, we, we hebben nog nooit zo'n korte raadsvergadering en commissies gehad, omdat we, we, lijken wel, we lijken zo eensgezind als nooit lijkt het wel. Hè. Dus, maar dat geldt voor de hele raad overigens hoor. Uh, je ziet toch echt wel een, een, een, uh, dat dat een streep onder het verleden is gezet. Uh, en dat iedereen echt, echt zijn best doet om, om, om ook uh, uh, uh, ja, ja. het gemeentebestuur tot een ja, succes te maken. Ik, en, ik, snap, ik snap wel dat het misschien soms ook nog lastig is. Uh, want je, je benoemde in het begin die onderlinge verschillen... die altijd uh, hebben plaatsgevonden ja. binnen de coalitie. Ja, ja. Uh, de, maar waar toch voor gekozen is... nou, in het belang van Sandvoort gaan we samen verder. Yes. Ja. Dat het toch altijd nog wel lastig is als je andere ja. geluiden hoort... vooral van oppositiepartijen... om dan toch bij, uh, ja. uh, bij, bij je groep te blijven, zeg maar. Ja, kijk, ik, ik zou zeggen... Het, het, het, het, um, zit, zit je daar wel eens in, in tweestrijd mee? In, in tweestrijd... Uh, nou ja, laat ik zo zeggen, um, uh, we hebben, we hebben echt, echt een streep gezet uh, onder het verleden. De, de vorige raadsperiode was heel, heel, heel roerig. Uh, maar uh, uh, uh, ik, ik zie toch dat, dat iedereen zijn best doet. En, en da, daar hou ik aan vast. Natuurlijk zijn er nog, uh, uh, moeten er nog ook wat zaken uitwerken uit het coalitieakkoord. Ja. En daar wordt het nog wel eventjes, ik denk dat we daar nog wel even met elkaar goed moeten praten. Hoe we, uh, dat, dat... Ja, er wordt vooral veel gewerkt aan de uitwerking. Ja, en dat is wel ja, echt ja. nieuw. Ja. Dat staat niet allemaal nee. in... Uh, nee, nee. In, nou ja, dat uh, was wel een keuze zeg maar. die we hebben gemaakt van tevoren. Ja. Maar we hebben wel voor gekozen om, om, om, om, om, om het samen op te lossen. Ik denk dat het juist goed is dat partijen die die voorgaatsperiode vorige raadsperiode tegenover elkaar stonden... het nu uh, samen met elkaar proberen. Ja, ja. nou de, dan, dan is wat dat betreft uh, in ieder geval duidelijk. En ook de positie, denk ik, van het CDA erin. Dan nog even heel kort. Natuurlijk het, uh, het visitekaartje van Zandvoort, de Formule 1. Uh, donderdagochtend... Uh, kwam het bericht, nou, we kunnen uh, in 2024 en 2025 ook weer verder. Donderdagavond had dezelfde krant, uh, De Telegraaf... een wat ander stuk, namelijk ja. weerstand uh, van het circuit... op een vermakelijkheidsretributie. Ja. Ja. En uh, nou, vanochtend hebben mensen bij Sanfresite... al een stukje van jouw reactie daarop uh, kunnen lezen. Want jij begreep eigenlijk wel dat het circuit daar verbaasd over was. Even heel kort, want ja. we moeten... Ja, heel kort, inderdaad. Um, ik denk dat daar nog even over mo moeten praten, want... Uh, uh, kijk, de verbazing in die zin niet te volgen dat het al, al wat langer. We, we hebben destijds voor vier jaar uh, uh, uh, willen, willen steunen. Dus dat er een moment aan staat te komen dat we een nieuw besluit moeten nemen, dat, dat is er uh, de, geweest destijds. Maar, um, kijk, uh, um, we, we, we, willen, we willen dit gewoon, uh, uh, dit feest blijven behouden. En ik denk dat we, dat we met elkaar, circuit en gemeente. Uh, uh, uh, het zou gewoon fijn zijn als, als dat in een goed. Of, overleg weer, uh, de over ze kunnen worden gepraat. Dat er weer in een goed overleg, dus zegt eigenlijk nu, dat er wel een soort van ja, hakken in het zand uh, situatie is. Nou ja, ik denk dat het krantenbericht, van, uh, wat vanuit het circuit is uh, geïnitieerd, uh, dat dat uh, voor zich spreekt. Uh, of over, over, over hoe de verhoudingen liggen. En dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan laat ik het daar bij. Ja, ja oké. Okay. Ja. Nou, Kevin Steven, fractievoorzitter CDA, dankjewel voor je tijd uh, vanochtend, op deze zaterdagochtend. Dankjewel. Dan gaan we weer verder met, het, uh, met de rest van ja, het programma. Ga je een, uh, een muziekje draaien? eerst nog even. Oké, expect you to get out like diamonds For the world, enough for me I'll take another drink Try to like you for a while But I wouldn't ask anyone to love me If I was smart, I'd turn you cold But I find myself just wanting to Oh, you are safe and of the chosen few Oh, I wish I knew Jesus like you do Kent hem wel. Ja, nou ja, ik had er nog nooit van gehoord, maar het is wel een nee, mooi. nummer. dat nou? Ja. Uh, nee, ah. nee. I, I wish I knew. Uh, Jesus. Ja, nou, dat wil iedereen wel weten natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar we gaan uh, uh, praten over de Maastrichter Star. staar. En uh, bij ons is uh, Willem. Uh, uh, welkom. Goedemorgen. Uh, goedemorgen. Van goedemorgen. Classic, uh, classic Concerten. Ja. Uh, Willem Strooman. En uh, nou ja, jij weet uh, alles. Ja. Nou, niet alles, maar nou, jij weet veel, veel van uh, Maastrichters staan. Wel een wel koor wat is ja. opgericht in 1883. 1883. Onvoorstelbaar. 23 juli. Als ja. een Maastrichts mannenkoor. Ja. ja. En het bestaat dus nog steeds. Ja. En het mag zeggen dat het een van de weinige koren is in Europa... met een echte internationale faam. Ja. Oké. Okay. Het is een begrip in de koorwereld... Absoluut. Maastrichter Star. Ik dacht vroeger altijd dat het een oogziekte was. <tie> kan je ook zeggen. En, uh, maar het, het, het bijzondere is: wij hebben een connectie tussen Zandvoort en Maastricht. Okay. Dat wij vinden het ontzettend fijn als de Maastrichter staar hier bij ons komt zingen. Mm -hmm. Maar de Maastrichter staar stelt ieder jaar opnieuw voor: van, wanneer komen wij weer naar Zandvoort? Ja, wat ze komen naar Zandvoort. Uh, wanneer? Uh, is? Nou, de... ze komen naar Zandvoort op uh, 18 december. 18 december? Volgende week, volgend weekend. Oké. Okay. En ja. er zijn nog kaarten verkrijgbaar? Er zijn nog kaarten verkrijgbaar. Alleen voor degenen die dat heel snel doen. In de Agatha-kerk is het? In de Agatha-kerk. Ja, ja. Je kan zelfs aan de deur nog kaarten kopen. Oh, prima. Maar je kunt dus ook bellen met Marieke Verhulsdonk. Ik ja. heb haar telefoonnummer niet bij me. Maar ik moet even op de website van, ja, van Classic Concerts van kijken. Classic concerts. En dan, daar kun je ja, haar naam ja, vinden. Ja, ja, ja. En daar is zij ook dus degene die de kaartjes verder verzorgt. Ja. Maar die band met Zandvoort waar je het die over had... Die is bijzonder. Ja, ja, die is ja. heel bijzonder. Want hoe is dat ontstaan? Ja, het is toch in de loop der... Waarschijnlijk, denk ik heeft het te maken met dat er ooit eens een treinverbinding is geweest. Een rechtstreekse trein ja. van Zandvoort, Zandvoort naar, Maastricht. naar Maastricht. Die blauwe ja, trein. Ja, ja, ja. En waar nog steeds mensen dus spijt van hebben van dat dat niet meer bestaat. Ja. En de spoorwegen om een of andere onduidelijke redenen zeiden van... we keren nu maar ergens anders, we hoeven niet meer op Zandvoort te keren. Hm. Maar veel Duitsers die reisden dus ja, per trein ja, ja. of per auto ja. naar Maastricht... Rechtstreeks. en stapte daar rechtstreeks op de trein van Maastricht naar Zandvoort ja, hij, in hij, ging uur, Maastricht, of hij ging naar weg in de Heerlen en dat, uh, uh, Maastricht was een, een, een ja. rechtstreekse verbinding, ja, rechtstreeks, een verbinding uh, misschien heeft het te maken met de frisse lucht hier die goed is voor uh, de stembanden de, de zeelucht ja, die ja, altijd Zee -Lucht. mensen trekt ja. ja. ja. en Zandvoort is natuurlijk een heel aantrekkelijk dorp ja. om te zijn Mag Zeker kijk kijk die formule 1 is ook niet voor niks naar Zandvoort gekomen ik bedoel toch omdat Zandvoort een aantrekkelijke plaats ja, dus Maar ja, dus ook is. dat heeft te maken met de, met het, uh, met de trein. Want ja. ze hebben hier een, een, een, een circuit neergelegd... omdat ja. het zo goed begaanbaar be, be, be, was. Ja. Ja. Goed bereikbaar. Ja. Ja, ja, dat klopt. En, uh, ja, en een van de bekendste stukken die het uh, Maastricht de Staar kan zingen... dat komen ze helaas nu niet bij ons doen, maar dat is de Twaalf Rovers. Ja. Daar zijn okay. ze altijd heel bekend mee geweest, nog steeds. En uh, er is een dirigent en die heet Frederik Verhogen. En er is een pianist die het koor begeleidt. Dat is Michiel Balhausen. En dat zijn allemaal Maastrichtenaren. Het zijn allemaal Maastrichtenaren, ja. ja. En dan komen er dus een aantal solisten. Sommigen komen uit het koor en sommigen komen van buiten het koor. Mm -hmm. Maar er is dus Ber Schellings basbariton. Fabio Verga is tenor. Jenske Wijshoff is sopraan. En Bongo Gogia is bas. Okay. Heeft, heeft de Maastrichts daar ook wel eens met André Rieu samen? Ja. Ze hebben ook heel ja, veel he? met André Rieu. Ja. Dus een van de teleurstellingen is... André Rieu komt er niet bij vandaag. Nou, nou nee, al, oh, die komt niet. Hij oh. had een beeld, maar die had iets anders te doen. Ah. Ja, ja. Weet ja. jij dus hoeveel keer ze per jaar optreden ongeveer? Een aantal keren, ja. Een, aantal keren. een keer of vier, vijf of zo? Nou, ik denk wel tien, twaalf keer. Ja, toch wel. Ja. En, en, en, toch wel... En, en Voornamelijk in Limburg? Voornamelijk in Limburg, maar ook daarbuiten. Ik bedoel, dat Zandvoort is voor hun... Niet een, een uitzondering, ze komen ze nee, vreden nee. vaker op. Dat in België, tot in Duitsland, en okay. toen natuurlijk. En dan is het uh, ja, het repertoire wat ze zingen... dat zou je nog het beste uh, uh, kunnen omschrijven als gouden ouwe. In elk opzicht, ze zingen natuurlijk zowel uh, klassieke muziek als religieuze muziek. Maar ook operettes, musicals, volksmelodieën. En om even een greep te doen uit wat uh, 18 december gezongen wordt. Ja, het is Conquest of Paradise. Het wereldberoemde Gloria van Antonio Vivaldi. Het Vilja Lied van Frans Le Het duet uit de Parelvissers. Ja, dat nou, is een dat klassieker. Is, hè? Alleen ja. daarom zou ik al komen. Ja. Dan is er een medley van Limburgse liederen... die wij als luisteraar, als bezoeker van het concert... mee kunnen zingen... Maar niet verstaan waarschijnlijk. Dat is dan weer wat anders. En het beroemde Halleluja van Hendel wordt uitgevoerd. Dat kennen we wel. Dan hebben we even tijd voor pauze. En dan komt daarna komt natuurlijk het bekende lied o Denneboom. En ik neem aan dat wij dat allemaal met z'n allen ja. mee mogen zingen. En ja, het absolute beroemde kantiek de Noël van Adolf Adams. Degene die het stuk kennen, die zeggen ja, maar dat is ja. fantastisch als je ja. dat komt spelen. Het meest wereldberoemde stuk van César Frank... Panis Angelicus. Panis Angelicus. Ja, zeker wel. Boy. Het Alleluia van Leonard Cohen. Ja. Het hele bekende. En dan gaan we dus een echte American Christmas medley. Dus noem alle bekende Amerikaanse kerstnummers. En die worden straks dan gezongen waar wij allemaal mee gaan zingen. Nou, ik hoor het al Willem. Sch... En de Holy City. Ja. Ho Holy City ook nog. Holy City ook ja. nog. Ja, en, is, en dan uh, is het helemaal afgelopen. Het wordt een pro-komt. Oh, Hoe komt het programma? dat u zoveel van het, uh, van het koor weet? Ik zoek het gewoon op. Ja, kijk, dat is een geheim. En, uh, nou, ja. kijk, nee, maar... laat ik zo zeggen. Ik ben natuurlijk van huis uit ik ben een klassieke kerkorganist. Bespeel historische orgels. Maar vroeger was het zo. Als ik een concert voorbereidde... en ik wilde iets weten van een componist... Pof, dan moest ik naar een bibliotheek of ja. weet ik. Ja, ja tegenwoordig dat is dus het oh, natuurlijk makkelijker en natuurlijk. En tegenwoordig typ ik gewoon Wikipedia aan ja. en dan komt er een hoeveelheid informatie. Als ik het lees, denk ik: hé, hey, ja. fijn dat ik dit nog even ja. weet, want ik speel het dan toch met een ander gevoel. Ja. En dat heb je dus met dit ook. Je kunt natuurlijk dit, uh, Tuurlijk. dit zoeken... Ja. En dan heb ik natuurlijk nog een leuke persoonlijke anekdote met uh, de Koninklijke Vereniging Maastrichter-Staar. Mm -hmm. Een aantal jaren geleden, wij woonden pas op Zandvoort-aan-Zee. -en, en ik ging op een avond mijn hondje uitlaten. Robbie, wat een heel nieuwsgierig hondje was. En we lopen, we wonen dus in de brede En we lopen, we komen bij de kerk. En er staan twee gigantische bussen. En mensen stappen in en kleding wordt erin gedragen. Dus mijn hondje is waanzinnig benieuwd wat daar nog <lacht> allemaal ja. gebeurt en we lopen om de bus heen... en aan de andere kant van de bus aan vijf herten... ook toe te kijken wat er gebeurt oh, ja. En dat was mijn heel kennis. Apart, heel Dat apart. was mijn kennis, Bijzonder. Was bijzonder. Nou, Willem, hartelijk bedankt voor je komst. Ik ja, je... Er is nog één ding ja. te vertellen. Uh, het bestuur van uh, de Classic Concert... Ja. heeft natuurlijk twintig jaar lang bestaan... uit Toosbergen en, en Peter, Peter Tromp. Ja. Deze middag, op 18 uh, december... zijn zij voor het laatst echt erbij met een actieve rol in het organiseren. En vanaf dat moment, wij gaan dus van hun afscheid nemen. Uh -huh. En vanaf dat moment nemen wij als nieuw bestuur... Piet Hein van Mechelen, Marieke Verhulsdonk, Frans Visser en Willem Strooman. Wij nemen het vanaf 1 januari nou, helemaal van z'n allen. Het is in ieder geval een goede handen, hoor ik al. Precies. Het is, uh, hey, dat kunnen we wel stellig, hè? Dus het is 18 december, ja, 18 om december. half drie, ja. kaartjes... 25 euro. De aan, de aan de, de, de, de, de kerk is ja. het nog te voorkomen. Ja. Maar het Precies. is wijzelijk om een teleurstelling te voorkomen. Want we hebben het meeste al verkocht. Ja. Okay. Dus het is wijzelijk om even... contact te zoeken met Marieke Verhulst Of de, ja. de website van... de. Op de, van de website. Ja. Uh, hartelijk bedankt Willem. Uh, succes met de uitvoering... Uh, uh, van het maastrichterstaart. <lacht> ik <lacht> ik we gaan neem wat, uh, aan dat ik jullie daar terug zie ook. Uh, <lacht> nou, ik, ik, ik moet mee. even kijken. naar ja. mijn agenda. Ik sluit niks uit. Waarom? Uh, we gaan muziek draaien, want we hebben straks nog één gast. En dat is uh, Jan-Peter Versteeg. Precies. Ach! Versteeg. Versteeg. Today was the day that I put everything in perspective. I fell asleep when I woke up. Everything changed and the skies turned off. That was before.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 we gaan uh, verder, want we zitten bijna uh, aan het einde van de uitzending. En we gaan... Uh, we hebben net geluisterd naar, Jelmer. Ja, uh, Sam Means met het heerlijke yeah, yeah. Ja, Ja. Ja, ik ken toch iedereen. Nummer. Ja, natuurlijk. Ja. We gaan van het ene koor naar het andere koor. En we gaan naar een nog groter koor. Nee, we gaan naar een iets kleiner koor. We gaan naar een iets kleiner koor, want de is staar. Gaan wij naar uh, Cantores Leti. En we hebben in de studio Jan-Peter Versteeg, Samperger, pedagoog en... Zeg maar de leider van dat uh, uh, koort, koortje. Namelijk. Ja. Koortje noemen of niet? Nou, ensemble. Koor. is gewoon koor. Ensemble, maar okay. uh, we kennen het allemaal uh, in, op een van de zaterdagen voor de kerst. Uh, uh, zingen ze Christmas carols in het dorp. En dat uh, is ook voor het goede doel. En daar gaan we over praten met Jan-Peter Versteeg. Eerst maar even over uh, uh, Cantores uh, Leti. Hoe uh, uh, is dat ontstaan en het heeft een andere naam gehad, heb ik ook begrepen? Um, het is uh, de, de oudste, uh, het, het oudst bekende concert is uh, of concert dat we gezongen hebben is uh, uh, eind 2000. Oké, okay, nou dat is al 22 Bij Koper ja, hebben ja. we voor het eerst uh, ah. uh, bij de kerstsamenzang, waar ik uh, dirigent was uh -huh. van de, ook van het Smart Lab ...hebben we daar voor het eerst uh, gezongen. En uh, uiteindelijk is daar een uh, soort uh, ensemble uit ontstaan. En, en, zijn er nog mensen die zeg maar nu nog, of uh, toen ook gezongen hebben? Twee, die nu nog... twee. Oh, er zijn er nog twee. Ja. Oké, okay, leuk. En, en gisteren vierden we dat uh, een van de, <coughs> van de bassen, die al inmiddels overleden is... ...dat die uh, jarig was. Dat heb oh. ik even rondgekend. Ja, ja oké. Okay. Dat vonden we wel leuk. Ja, want wanneer gaan jullie zingen? Volgens mij? Komende zaterdag, hè? Uh, we gaan... Zaterdag zingen. Eerst in, uh, in uh, Haarlem in uh, Marta Fiori. Oh, mm -hmm. uh, Marta Flora, sorry. Ik, ik zeg het verkeerd. Een, een verzorgingstehuis. En da daarna gaan we in dorp zingen. Uh -huh. en, uh, en dan gaan we op 24. Uh, uh, nee, sorry. Op 31 december gaan we nog in de Achterkerk bij een oudjaarsdienst. Oh, wat leuk, ja. En, dat... hey, en jullie doen het altijd voor een goed doel, hè? <coughs> dat is wel uh, uh, mooi. Kun je daar iets over vertellen, wat jullie dit jaar gaan doen? Het goede doel van dit jaar is... Uh, uh, even kijken, hoe heet het nou? Uh, het, de, de, de, oorspronkelijk, het, het heet officieel de speelgoedvijver. Oh ja, ja. ja. En, die kickers, en, en een uh, onderdeel daarvan is dat uh, uh, kinderen van min of meer arme ouders... Ja, die krijgen ja. soms nauwelijks een verjaarscadeau. Of kerstcadeau, of noem maar op. Ja, nou, vooral verjaarskadeau. Vooral verjaarskadeau. Ja, ja, want we hadden het ook voor Sinterklaas kunnen doen, maar kerstmis... Hmm. Ik weet niet of er in, in Zandvoort veel kerstcadeautjes worden gegeven. Ik heb er weet nog nooit mee, mee te maken gehad, dus uh, vooruit maar. Ja, dus dat is het goede doel. Dat is een uh, mooi, ja. uh, mooi, uh, mooi doel, absoluut. Uh, jullie zingen uh, meerstemmig, hè? Met, met, ja. met hoeveel mensen nu? Zeven? Zo, nee, zeven zangers. Zangeresten, zangers, zangers. En meerstemmig, dat is op zich wel knap al. Maar dat zijn wel professionele mensen. Hè? Nee, nee, nee. Uh, maar wel mensen die, uh, die les hebben van mij. Iets, precies. Iets geschoold zijn. Ja. Ja, ja. Ja. ja, want jij hebt een zangstudio. Dat doe je ook al heel lang. Hè? Ja, en, en, dat... en wat, wat, wat grappig is. Ik hoorde net Willem Strooman over de Maastricht Graag ja. spreken. Uh -huh. En daar zingt iemand mee die uh, van mij les ge gehad heeft. Oh ja, wat en hoor. Die, die mocht uh, op grond daarvan mocht hij, uh, bij het uh, koorklasje <laughs> nou, oh, oefenen. En uh, volgens mij ken jij hem zelfs, Rijn Brunting. Nou, ik ken hem niet persoonlijk. Maar... Dat, dat was de uh, waarnemend commissaris van politie van Zandvoort. Oh, In okay. de tijd. Uh, ja, en, heb... en die woont in België nu? Ik heb bijna en... met de politie te maken gehad, dus ik ken hem niet helemaal. <lacht> <uit>. Nee, nee <lacht> maar jij staat als heel braaf. Oké, okay, ja, ja. <lacht> maar die, die zingt er nu bij, <coughs> uh, bij het Maastricht Staan nog? Die zingt, die zingt sinds uh, anderhalf jaar bij het magisterium. Wat leuk, wat ja, leuk. En wij gaan er ook naartoe. We zijn ook in Steenwijk geweest. Waar zij hebben opgetreden. Wat goed. Hey, die zangstudio heb jij nog steeds? Ja. Je, je komt via zangstudio Jan Peter Verstegen. Dat is een lange naam. Daar kun je alle, alle, alle zeg maar, bijzonderheden over jouw zangstudio. Nou, het, het staat voornamelijk op zangstudioverstegen.nl. Oh ja, gewoon. Er, de, wat, de wet, wat jij de zegt, dat is het e-mailadres. Ja, oké. Okay. Zangstudio Jan ja. Peter Verstegen. Nou, als, als, als je... jullie in het dorp zijn, wat, wat, wat uh, zingen jullie dan? Uh, van alles en nog wat. Um, Veel kerst neem ik aan. Ja, alleen maar kerst. kerst ja. Ja. Uh, de, uh, van Frans, uh, Duits, uh, Italiaans. En, en, uh, maar traditionals. Ja, traditionals. Ja. En, en uh, ja, de een is vrolijker dan de andere. De ja. uh, uh, uh, Coventry Carol is een, is een mooie, oude uh, carol. En, en, uh, we, maar we hebben ook uh, Deck the Hole en, en uh, Stille Nacht, Silent Night zingen we natuurlijk. Nou, mooi. Ja, nou, we gaan het tegenkomen en dan kun je ook uh, geld doneren. Hè? De, wanneer jullie zingen, zeg maar. Ja, dus, het, uh, het, uh, nou ja. Het, het kan nu al via uh, uh, uh, mijn uh, persoonlijke Giro, heb ik erbij uh, gezet. Okay. En dat vegen ja. we straks op één hoop. We hebben nu al meer dan 500 euro gehad. Nou, keurig. Goed hoor. En, dus dat en, gaat uh, richting de duizend. dat kon er Ja, vor, vorig jaar hadden we voor prakkie ja, ja, en moor. Ja, ja. Waarschijnlijk ja, ja. hebben we 1160 euro. Ja, Daar Top. zijn ze heel blij mee. Uh, we moeten helaas afsluiten, want we lopen tegen de klok van 12, uh, Jan-Peter. Uh, hartelijk uh, bedankt dat je hier was. En ik wens je volgende week zaterdag uh, een heel uh, leuk concert. We gaan jullie tegenkomen in het dorp. Ja. En uh, ja, uh, goed weekend verder. Hartelijk dank. Uh, we gaan afsluiten. Techniek was in handen van Jelme Koper op dit moment. Maar daarvoor. Uh... Ja, de, de volledige credits natuurlijk naar Thomas. Thomas de Jong, inderdaad, ja. inderdaad. Nou, Loofman en Hans Botman presenteren. En de muziek werd uitgezocht, uh, ook door Jelmer. Hè. Ja, ja dat, en Hans uh, nog bedankt voor de flexibiliteit in de redactie. Ja, ja het was leuk. Daardoor even, hebben we er uh, ook nog wat uh, politiek tussen kunnen fietsen. Ja, politiek dus dat was, was uh, tussen kunnen fietsen. Ja, plus, oh, is uh, altijd leuk. Uh, altijd leuk. De, de, de, zeg maar de, de, de, de elektriciteitsstoring kunnen overwinnen. Nou, dat, dat, ook, is, ja. Ja, dat is hartstikke leuk allemaal. Nou, voor, voor volgende week zijn we terug. Uh, met goedemorgen, Zandvoort. een uh, prettig weekend allemaal. Prettig weekend. Ja, ook namens Ger. Fijf Hartelijk dank. Heel goed. Hey, hoe je Wat kijk je, Sip? Ga je mee een eindje varen? Dan gaan we naar de overkant. Een reis van vele jaren. Pas stil, hij zei niet veel. alleen dat hij wou gaan lopen. Dat die boot voor hem vertrokken was. Hij de boel wilde vertrouwen. Zie je hem wenst jullie allemaal fijne dagen en een volgende.